Michel Koenen met het NOS-journaal. Volgens de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb is het nog geen gelopen race dat de Koningshavenbrug, beter bekend als De Hef, wordt ontmanteld voor een miljoenenjacht van Amazon-oprichter Jeff Bezos. Abu Taleb zegt in het AD dat er nog geen vergunning is aangevraagd. Daarom is er ook nog geen besluit genomen over het verzoek. Heer gisteren zei de gemeente nog dat het wel zo was. Het nieuws dat de brug mogelijk wordt afgebroken zodat de jacht erdoor kan zorgt ervoor veel ophef. Abu Talib zegt garanties te willen dat het ontmantelen zonder schade kan en dat bezels daadwerkelijk de kosten vergoedt. Besmette zorgmedewerkers mogen vanwege het hoge aantal coronabesmettingen onder het personeel toch werken. Maar alleen als het echt niet anders kan. Dat staat in een nieuw advies van de federatie medisch specialisten ze moeten dan, als het even kan, niet worden ingezet bij afdelingen met veel kwetsbaren, zoals kankerpatiënten. De Britse premier Johnson ziet vier naaste medewerkers met hoge posities vertrekken. Ze hebben een ontslag ingediend vanwege de lockdownfeestjes in Downing Street 10 en vanwege uitspraken van de premier. En Johnson krijgt steeds meer kritiek. De oppositie eist een vertrek vanwege de feestjes, maar hij ligt ook onder vuur in zijn eigen conservatieve partij. En Egypte kan zondag voor de achtste keer de Afrika-cup winnen. De recordwinnaar versloeg Gastland Cameroen in de halve finales na penalties. En daardoor daarvoor was er niet gescoord. En Senegal plaatste zich eergisteren al voor de finale. Het weer nog. Het is bewolkt met lokaal wat motregen. Vannacht koelt het af naar een graad of zes. Overdag gaat het weer stevig waaien. In de middag regen met lokaal mogelijk natte sneeuw. Voor de buien uit wordt het dan een graad of acht. Zaterdag geregeld zon. De dag die begint dan koud. Maar in de middag wordt het zeven of acht graden. Zondag verloopt grotendeels grijs en nat bij negen graden. Dit was het NOS Journaal.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 This way. Yeah. Ja, ik draai nog maar een liedje van Hazes Voor ik hier vertrek eh, eh, eh. Ik loop verslagen door de straten heen van Amsterdam Ik draai een plaatje, nog een glaasje, wat de nacht duurt lang Bloed zeden tranen, zeg maar niets mis jij gelooft in mij, is wat ik altijd zei Ik heb jarenlang gegeven wat ik had Niks gekregen wat ik van je had verwacht Ondanks alles had je toch diep in mijn hart Diep in mijn hart Dus ik draai nog maar een liedje van Hazes, Omdat ik dag en nacht alleen naar je denk Ja, ik draai nog maar een liedje van Hazes Voor ik hier vertrek Weet dat het moeilijk is als ik je misbeschat Kom niet meer thuis vannacht, de dus slimmen in de straat En ik draai nog maar een liedje van naast Als ik aan je denk. Hey, hey, hey. Is mijn verleden dan de reden dat je mij liet gaan? Was je gebleven, was je net zo zeker van je zacht Geef mij je angst, nu schat, ik ben het laat me niet alleen Donker om me heen Ik heb jarenlang Gegeven wat ik had Maar niks gekregen Wat ik van je had verwacht Ondanks alles Had je toch diep in mijn hart Diep in mijn laag. Dus ik draai nog Maar een liedje van Asus Omdat ik dag en nacht Alleen aan je denk Ja ik draai nog maar voor ik hier vertrek hey, hey, hey. Weet dat het moeilijk is als ik je mis, mijn schat Kom niet meer thuis vannacht, dus neem me in de stad En ik draai nog voor een liedje van hazen Als ik aan je denk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 Otra noche en L. Otra noche en L. A. Y aunque esta vida me gusta, sin ti es algo injusta. Ganas no me faltan de llegar. La vida loca se va y sigo aquí esperando por ti. Otra no Sangre le sé que no salgo en tu chair esperando que tú me escribas algo esta vida es buena no la niego sin embargo desde que tú no estés conmigo con la culpa cargo vuelve que el café se me enfría perdona lo infantil fueron tiempos de rebeldía Ayer miré tu foto y yo con el corazón roto porque en la foto demostalles se suponía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 Vivere, nessuno mai ce l'ha insegnato. Vivere, fotocopiandoci il passato. Vedessi l'uomo davanti al tuo portone helpen. Laat avvolto in un cartone, se je ascoltassi il mondo una mattina, senza il rumore della pioggia, me je helpen. Laat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 Si sarà sempre qualcuno che Six. You ran out with the lovey dovey sex. All alone, before I met you, heartbroken, all up in my chest. had me thinking, damn, all I really needed was some glue. But then you came and caught my eye. One night nice stand to a one week ride, oh my. Now you got me thinking, damn, all I really need is you. Yeah, so I've been jumping off a summertime thing to another month, flink. That we cozy up and winter, give a fuck about the spring. Cause I really wanted old, all another all diamond rings. Ayy. The weather be the November, December, kill it together Have you higher than ever, a second been so contender Spend it all on you, generous for the love and the tenderness Where they got it's a half of this you life got it, got it, got it all Your body to your smile, wants you to my own And I just had to let you know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 Yeah. You know how to just make